Van 9 uur. Joris Teminitski met het NOS Journaal. Bij een zwaar auto-ongeluk in België zijn vanochtend twee Nederlanders omgekomen, melden Belgische media. Het ongeluk gebeurde op de E17 van Antwerpen naar Gent. De auto van het gezin reed in op een vrachtwagen die op een vluchtstrook stond. De man en vrouw kwamen om het leven, twee kinderen achterin raakten gewond. Het is erg druk op de wegen naar het zuiden van Europa. Op de bekende knelpunten in Duitsland en Frankrijk stonden rond 6 uur vanochtend al files. De ANWB adviseert mensen die vandaag richting Zuid-Frankrijk gaan... om pas na één uur vanmiddag te vertrekken. De Fransen hebben vanaf vandaag vakantie en gaan massaal op pad... In Rotterdam hebben agenten vannacht een gewapende man neergeschoten. Hij bedreigde met zijn vuurwapen een andere man en luisterde niet naar de politie. Daarop schoten de agenten hem neer. De verdachte is een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij ligt in het ziekenhuis. De Britse premier Cameron en de Franse president Hollande... hebben gebeld over de problemen bij de kanaaltunnel. De laatste tijd wordt de ingang van de tunnel in Calais... geregeld bestormd door migranten die naar Engeland willen... De twee leiders spraken opnieuw af dat ze de problemen gaan aanpakken. Gemeenten komen binnenkort met veiligheidsregels voor festivals. Ze maken zich zorgen nu door extreem weer steeds vaker gevaarlijke situaties ontstaan. Zo werden op 5 mei op verschillende plaatsen delen van bevrijdingsfestivals geschrapt. En vorig jaar veroorzaakte de bliksem problemen op het festival Pinkpop. De gemeenten zijn bezorgd omdat zij degene zijn die de vergunningen voor de popfestivals afgeven. Dan nog het weer. Het is droog en we krijgen veel zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Morgen wordt het een paar graden warmer en wordt het ook zonnig. Maandag dan kan de temperatuur boven de 30 graden uitkomen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 En uh, zijn als beentje eruit. Eén en van. Ja, is het niet ontzettend lollig allemaal. Dat is zeker wel Dit is de voor om weer ontzettend veel lol te maken. En dat lukt ons altijd wel. Ik heb dus, te... in ieder geval lol. Ik heb inmiddels lol. Ja, of zitten thuis nog lol hebben maakt Ik echt helemaal uit natuurlijk altijd. Dus, uh, nou goed, het is vandaag uh, 1 augustus. Een nieuwe, is, een nieuwe maand is begonnen. En we kijken ook altijd even wat er allemaal gebeurt op deze datum. En uh, daar doen we een kleine greep uit. Want er is zoveel. Dat het is niet dat alles. Ik Ja, oh, ik, zit daar, ik, ik, ik, ik verlies mezelf ook in het lezen al. Ja. Als je doorgaat. In uh, 1674, een tornado teistert de stad. Ja, een tornado teistert de stad Utrecht. Het schip van de Domkerk, dat is een gedeelte van de kerk, stort in. Waardoor de, de, de, de toren compleet los komt te staan van, de, van het koor. En het is een hele bijzondere toren. Ik had er even een stukje over zitten lezen. Ik denk, wat, ja, ja, leuk, belangrijk. Het schijnt echt het hoogste kerk te zijn in Nederland. En hoe lang is die dan? Zit ik even te kijken. Want dat was 100 en 112 meter hoog. De ja, ja, hoogste niet, toch? kerk door het hoogste gebouw in Utrecht. Maar toen toch nog niet? Wat toen toch niet? In 1674 toch niet? Ja, toen wel. En nu? Is hij nog steeds Ja, op? nog steeds. Het hoogste okay. gebouw. Ja, als je naar de overzicht kijkt van Utrecht... dan staat een gigantisch gebouw. Die toren het zo ontzettend het hoog boven alle huizen uit. Ja, dat bij dat, een buitenaards. Dat heb je in Haarlem natuurlijk al met de kerk. Ja. Dat is ook echt een immens gebouw. Maar inderdaad, ja, ik werk natuurlijk in Utrecht. Dus dat gebouw, dat zie je inderdaad waar je ook in de stad bent. Je kan altijd het centrum vinden. Dat je altijd aan God denkt. Daar is, is het. Daar is het. Ja. Nou, andere dingen die speelden op 1 augustus. Ja, in uh, 1855 wordt voor het eerst de Monte Rosa beklommen. De op 1e hoogste berg van de Alpen. In 1855, oftewel ze hadden nog niks aan de apparatuur. Zeg. Nee, helemaal niets, nee. Ze hadden een touw. Plastic zakje met lucht konden ze meenemen en die was toch vrij snel leeg. Nou. Ja. <laughs> ja, dat is wel bijzonder hoor. Dat vind ik dat de berg staat voor die randenbiedel ook, ook gewoon, hè. Ik kan me ooit herinneren over een, een man die samen met uh, Ronald Naar een berg beklom. En die had echt ruzie over wat ze nou meenamen. En Ronald Naar, die ook nu helaas ook niet meer leeft, is ook overleden bij zo'n berg, toch? die wilde heel graag de playboy mee. En die anderen zegt, ja, doe eens even normaal, man. dat vind ik onnodig om dat mee te nemen. Ik zeg, nou, dat heb ik wel nodig. Wat ga je dan doen in een teentje? Nou ja, goed, daar wil hij verder niks over zeggen. Goed, andere dingen zijn? Ja, ja. In 1936 wordt uh, nadat uh, het voormalige paleis van koning Willem II in Tilburg... al 70 jaar gebruikt is als Rijks-HBS... wordt het na een grondige renovatie in gebruik genomen als gemeentehuis van Tilburg... en wordt bekend als het Paleisraadhuis. Oké. Okay. Wat had jij, Marcus, over Anne Frank? Oh, uh, ja, uh, ja. Ja, waar had je het ook alweer? In 1944. In 1944, 1944, schrijf... 1944 ja, schrijft ze voor het laatst in, uh, in haar dagboek. Ja, dat op doet datum. in het concentratiekamp. Ik zit ook even te kijken. Ik was altijd nieuwsgierig naar uh, die Arno ono Frank, haar vader natuurlijk. Die is trouwens echt een stuk ouder geweest ook. Hè? Die uh, Op 36-jarige leeftijd trouwt hij met 11 jaar jonger Edith Hollander. En ze krijgen dus twee dochters, Mag uh, Magot en dus Anne... En uh, uiteindelijk dan vluchten ze, naar, ze vluchten naar Nederland, vanuit Duitsland... om veilig te zijn voor de, voor de Duitsers. Nou ja, dat is niet zo'n hele goede set geweest. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk het achterhuis gezeten. En uh, Arnold Frank heeft zeg maar, na de oorlog het dagboek gekregen. Ook vanuit het concentratiekamp. En dat, daar heeft hij heel veel moeite voor doen, moeten doen... om dat te kunnen publiceren. Uiteindelijk is dat, uh, nou ja, ik wil niet zeggen een bestseller ja. klinkt zo uh, goedkoop. Maar, ja, maar de, iedereen heeft het gelezen en iedereen het, uh, ja, moet het gelezen ja, lezen eigenlijk. De rest is... Uh, er, schijnen is er, meer van, er schijnen meer exemplaren verkocht te zijn van het dagboek van Anne Frank dan van de Bijbel of de Koran. Ja, dat geloof ik ook. En dat is onvoorstelbaar. Oké. Ja, en in uh, 1793 wordt uh, de, ja, de officiële meter uh, ja, opgeslagen. Natuurlijk, voor die tijd had je de duim en de L. En ja. Ja, dat was altijd een beetje van ja, maar mijn duim is groter dan jouw duim. Dus ja, in <laughs> ja, ja, maat ja. was allemaal een beetje. Uh, en toen ja, hef, hebben ze in Frankrijk besloten van, nou, deze staaf die is exact een meter. Ja. En dat is de meter. En Het is, dat is toch vaak. Punt. Hoe komt dat zo in één keer dan? Ja. Ja, ze moesten wat, hè? Ja, dus ja, ja. De een, het is gewoon een meet-eenheid. Ah, ze moesten een wetenschappelijke maat hebben. Ja. Daar hebben ze de meter voor gebruikt. Ja. Oké, okay, nou, leuk. In, uh, in 2010, dat is dus nu uh, vijf jaar geleden breidt het werelderfgoedlijst van de UNESCO... wordt uitgebreid met onder meer de Amsterdamse grachtengordel. En het is toch wel heel goed toevallig dat vandaag daar de Gay Pride is... in de ja, Amsterdamse in grachtengordel. De Am ja, heel goed. Leuk. Vijf jaar bestaat het nu. Oké, okay, dat is niet eens zo lang als je denkt... dat had veel eerder moeten eigenlijk. Ja, ja. In 2007 in, Minie in nee, Minneapolis? Minneapolis... stort tijdens een avondspits een 40 jaar oude brug in... dat is de E35W Mississippi River Bridge... Uh, die over de Mississippi loopt. En daar zijn ook videobeelden van. Je moet er als eens even kijken op YouTube. Dat is echt bizar. Die brug die klapt. Gewoon zo in één keer. Stort hij naar beneden. En daar komen echt wat mensen bij om. 13 mensen raakten, uh, raakten bij om het leven. En een aantal mensen gewond. Nou, een aantal honderden geloof ik. En het ziet er ook heel bizar uit. Er zijn alle constructiefouten geweest... waardoor dat uh, had kunnen gebeuren. Oké, okay, nou, tot zover wat er allemaal speelde. Straks even de verjaardagen. Natuurlijk moeten we ook niet vergeten. Nieuw orde dat was vroeger uh, uh, Joy the Vision. De zanger is natuurlijk toen eruit gestapt. Het leven was te mooi voor hem. En toen is nu orde doorgegaan en met meer elektronische uh, muziek uh, tot zich genomen. En dit is de nieuwe zing die heet Restless. What, can you the heavy up to the sky. What makes your day? What of life has come to stay? Dat is terug een new order. En dan denk je, Joe Division, ik heb er zo vaak over gehoord. Maar hoe klonk het dan een beetje? Nou, om een klein beetje idee te geven hoe Joe Division klonk, hier een fragment. De muziek klinkt wel een beetje hetzelfde. Een beetje die zware gitaren. Een beetje melodie erin. Maar die stem is echt heel anders. Hè? Die, uh, goed, uh, uh, als je er meer wil over weten op Joy Division... moet je even de film Control kijken. Van Anton Corbijn. natuurlijk. Die heeft een film gemaakt over het leven van Joy Division. zanger zanger... Uh, Ashenam, dat ik zijn naam niet meer ken. Goed, het is tijd voor de verjaardagen. Wie is er allemaal jarig vandaag? Precies, wie de jarig? Vertel eens even. Nou, vandaag wordt uh, Claudius, wordt uh, 2005 jaar oud. Die? <laughs> hij was dus uh, Nee, nee, sorry, 2025 jaar oud. Want hij was 10 jaar voor Christus, was hij geboren. Ja. Claudius. Ik heb nog een stukje zitten kijken. Op YouTube kan je natuurlijk altijd dat soort dingen opvragen. Vroeger stond er altijd iets van mij dat hij minutenlang bleef hangen in zijn... Ja, maar het viel best wel mee eigenlijk. Ja, dat, is... dat was het. Die... Ja. Ja. Ik heb hem ook op een gegeven moment toen ik ziek was... heb ik die DVD nog gekeken. Al die het Dat was toch wel weer leuk hoor. Ik, ik, ik, ik heb uiteindelijk sorry. werd hij vergiftigd met een, een gif. Maar op een gegeven moment had hij buikloop. En omdat hij uh, dat vergif wel tot zich had genomen. Maar een buikloop had, liep het ook weer zijn lichaam uit. Dus hij ging niet dood. Ah, ja. dus waar, dus, uh, waar, waar gaat het over, zo? Over Claudius. Ja, ja. maar welke serie? Hi Claudies heet het, dat was een echt een, een geweldige. In de jaren zeventig volgens mij speelde het ja, op de televisie. Ja, mij. Ja, ja, nou goed, ja. Andere mensen die jarig zijn, is Robert Gray is vandaag jarig. Die kende het ook van deze plaat. Oh, right door, en dan kijk ik kijk nog even in de clip. Jeez. Echt een ge strakke, gelikte neger. Ik kan me voorstellen dat het vrouw er helemaal voor gaat. Hij wordt vandaag eh, 62. Mensen die nog meer jarig zijn. Ja? Nou, ik heb uh, iemand die uh, overleden is. Is ja? dat ook goed? Nou ja, nou ja, ja dat het is wel zielig eigenlijk. Ja, ja. ja, ja het is wel zielig. Uh, constant uh, nieuwe huizen. Hij is 85 jaar geworden, dus op zich een leeftijd. Hij is ouder dan dat ik word. Ja, vol ja volgens, volgens de metingen, ja. Uh, maar dat is uh, ja, een van de uh, aanrichters, hoe noem je dat, van de, van de Cobra-beweging. Ah, oh, van de oude de de Ja, ja. Maar ja. oh, okay. uh, okay. okay. uh, die, uh, ja, hij... Uh, nou, daar, ja. Hoort, daar hoort dit om bij, hè? Ik begin vanuit mijn materie, dat is verf. Ja, zoiets ja. Karel Appel. Oh. Ja. Voordat hij begint te, te kwasten, nou begint te gooien eigenlijk, zegt hij dat. Het begint vanuit de materie, dus verf. Precies. Goed, mensen vandaag, die ook jarig zijn. Ja, vandaag uh, is er ook de, de verjaardag van Yves Saint Laurent, een Frans oh. Hij is wel al overleden in 2008. Hij is, ja, is 72 geworden. Ja, precies. Maar ja, hij is er helaas niet meer. Nee, Jim uh, Carroll is ook jarig. En Jim Carroll was een uh, dichter, uh, schrijver en maakte ook muziek. Uh, hij is ook al overleden in 19, uh, 2009 uh, en hij is 60 geworden. En Jim Carroll maakte onder andere deze plaat. In 2000 nog maar hoor, nog niet eens zo lang geleden. En toen dacht ik, jezus, dat is een heel bekend plaatje. Heeft hij dat zelf geschreven toen? Nee. Dat is van uh, Del Shannon. Ja, alleen ik vind hem wel beter, moet ik zeggen. Die ouwe. Ja. Ja. Nee, die nieuwe. Jim oh, de... Carrell is dus 60 jaar oud geworden. Okay. Uh, ja, wie ja, vandaag ook ergens Giancarlo Giannini. Dan denk je, ja, wie is die man? Maar het is een Oscar-genomineerde Italiaanse acteur en filmregisseur. Hij heeft ook gespeeld in Quantum of Solace, Casino Royale, Man on Fire, In Hannibal. En uh, ja, dat zijn allemaal uh, toch wel bekende filmen. Ook al Italiaanse films natuurlijk, maar eigenlijk uh, speelt hij gewoon heel veel. Speelt hij in... Uh, dat is mooi. films. Dus wel heel leuk is dat. Vandaag ook jaar En hij is 67 geworden. Michael Penn. Hij doet natuurlijk die reisprogramma's. Heel vaak. Hij zat die Monty Python Flying Circus. En uh, gaat er gewoon maar door. Hij wordt vandaag 67 terug. En de laatste die ik doe, en daar heb ik ook even een mopje muziek van. dus ik wil zeggen uh, Chuck D. Ja, dat is 1960. Een... Ik heb ja. hem ook staan. Hij is 55. Uh, hij is vooral bekend om dus zijn zware beats en zijn politiek correcte teksten. Uh, over de harde leven op straat. En zijn laatste, een van zijn laatste plaatsen is met een van de zangeres van de Staplesingers. En uh, dat is deze plaat. En die is wat minder uh, aggressive, maar wel leuk. Tot zover de verjaardag van 1 augustus. Everybody's keeping songs from being strong. Uh music abused when the sick gets used. Now look at all these young people confused, Lord. I'm even seeing old folks applaud nonsense that we cannot afford. Flashback, now ruining some box with sex and teen pop equals hip-hop stop. Our young world stars don't know who they are. Slapping rap down from high art. Here's a start. Y'all know better than that. You know why? Of y'all better than that. Give them hope, give 'em love, get them pride instead of turning raps into little old traps. Not some character, know what I mean? Get some character, human beings. Give me some pride. De zangeres van de Staple Echt een oude rot in het vak. En het grappige videoclipje staat zij te zingen in de studio... met afwisselende beelden van hoe ze er vroeger uitzag. Ja, dat is een mooie dame geweest. Check, die is vandaag, jarig, wordt vandaag uh, uh, 55. Uh, hij heet eigenlijk Carlton Douglas Ritter Hour. Hij is geboren in New York, vast in de slechte wijk. En hij staat bekend op zijn zware teksten. En uh, gewoon over de, dat de maatschappij is moet veranderen. Niet alleen maar over dat ding van hem. Uh, weet je, dat zingen ze vaak over. Kijk je me, groot, ik heb heel veel vrouwen gehad. Nou, dat weten we nou allemaal wel. Dat, uh, maar interessant om uh, te praten over... Ik hoor je toch oud zeer, hoor. Ik ja. weet het niet. Niet waar! Ik huh? kon er niet over praten. Het heel moeilijk. <laughs> Gewoon, bijna half straks ook uh, wat nieuws uit de Zandvoortse berichten. Maar er zijn ja. nog andere dingen die... Uh... Ja, want soms wordt er wel eens gebeld aan je deur, hè? Uh, en, uh, ja, ja, dat klopt wel eens, ja. Er komt wel eens uh, aan de deur. Ja, komt er een postbode, dan komt dan uh, wat pakketje bezorgen. En nou schijnt er dus... Uh, de, de, de, een bekende organisatie Welzorg, Daarvan zijn de zogenaamde pakketjes. En uh, op het pakketje stond het verzoek deze 61 niet contant te betalen. maar te pinnen in verband met de veiligheid. Oh, jee. En deze postbode had dus een mobiel pinapparaat bij zich. De mensen overhandigen het pasje, toetsen de pincode in. En de postbode laat de pinpas vallen, bukt zich en geeft het pasje terug. Na een tijdje voelden ze nattigheid. en bleek dus dat hun rekening was leeggehaald. En dan keek ze in de portemonnee en zag ze dus dat de geducteur... niet het eigen pasje had teruggegeven... maar dat Van Hoog waarschijnlijk een eerder slachtoffer reeds geblokkeerd. En het volgende slachtoffer zal ongetwijfeld opgezadeld worden... met het pasje van een van deze mensen weer. Dus laat het niet gebeuren. Waarschuw je ouders, familie, vrienden, kennissen... al uh, onze luisteraars, voor deze nieuwe truc. Sowieso, zo, ja. zo, uh, zodra... want dat is ook een truc met uh, creditcard. Dat ze dan... Nou, uh, uh, creditcard... Uh, nou, die nemen ze dan aan en die huh? laten ze dan vallen. Of ze... ze hij doet het niet, weet je wel. Ja. En dan vegen ze hem even in hun schort schoon. Oh, ja. En dan hebben ze daar gewoon een kaartlezer in zitten. Hop. En dan ja. hebben ze gewoon... Uh, de gegevens yes. oh, En creditcard is natuurlijk tegenwoordig beter beveiligd. Maar in het verleden was het natuurlijk... Ja, vroeger had je, je kaart niks. en klaar. Chill. Dat... Uh, ik vind het al, als mensen met iets mobiels aan de telefoon of aan de deur komen, weet je dat je in kan loggen? Heb ik altijd zoiets. Hmm, in een winkel heb je altijd idee van als het niet goed gaat, kan ik terug naar die winkel. Maar iemand ja. die aan de deur komt, die, die, ja. die doet iets en die gaat weg en die zie je nooit meer terug. Nou ja, watch and learn, hè? Dus, dus uh, goed opletten, want het is. Het is volstrekt onjuist om dat te doen. Oké, oh, ja. precies. Maar hoe weet het, ik, uh, ik vind dat in het buitenland ook zo raar. Dat, daar is het dus de gewoonte dat je dan. zeg maar, dan wil je pinnen. En bij ons is het zo, dan doet zij het bedrag in en dan geven ze de pin uit maar. En dan doe jij je pasje erin. Ja. Maar in het buitenland is het gewoon dat je je pas geeft, stop zij hem erin. Dat voelt altijd toch een beetje. Dat ik denk van. Dat wil ik zelf doen. Ja, ik wil zelf iets in een geloof stoppen. Dat vind ik altijd ja. Heel lekkerder. Ja, en ja. Ja. dat iemand beetje... anders dat voor me doet. Ja, ja ben ik ben ik echt groot ja. genoeg dat, weet ik allemaal wel hoor. Goed, even terug naar het jaar dat ZFM begon ja wel 1990, ik kan me toch heel goed erin. Ja, doe even normaal zeg. Toen was je er al lang niet. Ja, dan was ik er wel. Marcus was er nog niet. Je bent in de war. Ja, de Creeps hadden een klein hitje met Oh I Like It. Cool and Your face is dead. Zo en zelf iets in een geloof doen. Ja, dan krijg je dat soort dingen zeg. Zo voorspelbaar ook bij toepakleef op de radio... dat het weer over daar gaat. Goed, het is, uh, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Daar, oh, we zijn er weer. Oh, ja, wow. oh, oh, oh, ja, oh. Daar had je niet ja, ik heb, op ingelezen. Ik, ik heb er ingelezen. Ja, ik kan me even melden. Nou, horeca op de achterste benen lees ik in de Zandvoortse krant. Afgelopen donderdag was het natuurlijk. De Zandvoortse horecaondernemers zijn op de achterste benen... namelijk door een brief van Nienk Meijer. Dat is natuurlijk onze burgemeester. Die zegt... Ja, we moeten wat meer gaan scherper gaan optreden. Want er is heel veel geluidsoverlast na 12 uur s'avonds. Dus dan moet alles weer rustig worden. En de horeca, zeg maar. Het gaat juist zo lekker de laatste tijd. Het loopt allemaal prima. We hebben niet zoveel klachten. Nou ja, Nick Meijer heeft andere berichten binnengekregen. Dat toch heel veel mensen omwonenden ze zelfs een weekendje weggaan. Pas geleden was het met de Dancing in the Street, geloof ik, gigantisch beukende barsen. Ja, absoluut. Ik vond het ook niet prettig. Het was gewoon niet om aan te horen, zeiden. Dat zijn vaak wat oudere mensen natuurlijk. Ja, zoals van mijn leeftijd. Ja, ja en, en, de, en de horeca zeggen dan van, ja, jeetje, het moet geen bejaardendorp worden. Maar ja, die wonen hier ook, dus moet je ook een beetje rekening mee houden. Maar Nick Meijer zegt bijzelf van, oké okay, uh, we gaan niet in één keer optreden. Maar we gaan wel echt de laatste waarschuwingen geven. Want het moet toch echt gaan veranderen. Want dit, dit, wordt, dit wordt te uh, gek. Ik ben, ik, ik, als je zeg maar, zelf uitgaat, dan is het lekker. Maar als ik gewoon lekker in mijn bedje lig... zit ik ook niet te wachten hoor, dat mijn buren keihard de bas opzetten. Maar nee. uh, je... hij je hoeft toch ook niet zo hard, te bas? Het is dus echt zo hard. Natuurlijk wel. Dat, dat voel je, je in je glas voel je gewoon... Ja, nou, maar dan voel dat, je, dat je lekker. rillen. trillen. Dat voel je, je, je lekker in je buik. Dat is, dat... Ja, nee, daar... Ook ik, al zag een eere, ik zag al een ingezonde brief ook van iemand uh, van Peter Verstegen. Van slagen onbekend die man. <laughs> ja, dat ja, snap nee. ik. Historisch er ook al aan. Ik wilde niet mee geassocieerd worden. Nee, Verstegen, <laughs> Verstegen. Wie was dat? <laughs> nou, dat zet hij nog bij. En, en mijn zus vond dit ook, weet je. Ja. <laughs> ja. oh, Zo'n zo man is het gewoon. Die zegt: ik heb zelfs politie aangesproken. van: nou ja, dit, dit kan, Ik kan u nu niet eens verstaan. Nee. Nou, toen zei die politiegen zo een beetje cynisch: ja, van, maar, nou ja, dan moet je maar naar het strand gaan. Ja. ja, zeg! Ja, en daar is dan toevallig dan ook wel een ja. of ander uh, iets maar, bezig. Ja. <laughs> maar weet je, als we nou de muziek zachter zetten, hè, dan verkopen we geen oordopjes meer. En dat is. Ja, ja, ja, okay. ja Hoe oh, is ja, dat het, het? Ik vind het principe. Nee, maar ik, ik snap dat principe niet. We ja. gaan met z'n allen gaan we oordopjes dragen. Want de muziek staat zo hard. Ja, zet die dan iets zachter. Dan is het ook klaar. ja, ja. Goed, ja, het, ik heb nog gewoon bericht. <laughs> Julie en Marie Reinders, de Sandwartse tweeling... die sinds vorig jaar een eigen kledinglijn heeft... ja stoel. breken nu ook landelijk door. Afgelopen dinsdag waren ze te zien bij RTL Boulevard. Heb je ze gezien? Nee, ik heb ze niet gezien. Oh, ze toont ja. er onder andere een nieuwste winter- en zomercollectie... die volgende week woensdag op grootste wijze wordt gelanceerd... op een allereerste eigen modeshow. En die wordt op het landgoed Waterland in Velsen-Zuid gepresenteerd. En de zusjes zijn apetrots. En uh, ze zijn pas twintig, hè. En ze zegt al, onze kleding wordt al in tachtig zaken in Nederland verkocht. En ook bekende Nederlands, onder wie Jolanta de dragen dragen Reinderskleding. Ze zijn al overstelpt na de TV-uitzending door mailtjes en telefoontjes. En uh, nou ja, ze zijn gewoon uh, helemaal uh, door oh, het dolle heen. Ze zijn ook wel babes hoor, hè? Hey. Ja, ze zien er goed ja, uit. Ja, mooi, dames. Zeker bedoel, weten. Dat gaat wel lopen volgens mij. Het loopt uh, al gewoon, het loopt al. Ja. En het is ook prachtig dat Landgoed Waterland in Velsen Zuid. Ken je dat? Dat is echt ja, geweldig. Dat, dat ziet er mooi uit. Ja, ja en op uh, dinsdagavond hield de politie twee mannen aan uh, op verdenking van uh, inbraak in een woning. De verdachten zijn een 37-jarige man uit Doordrecht... en een 49-jarige man uit Zandvoort. Omstreek 21.15 uur kreeg de politie melding van een getuige... die twee verdachte personen had zien lopen met een laptop. De politie trof de mannen op de uh, Linaustraat. Linaustraat. Uh, bij, uh, bij controle bleek de laptop niet van de verdachte te zijn... maar van een andere persoon toen de politie de mogelijke eigenaar belde bleek uh, hier juist uh, ja te Er zijn ingebroken en uh, ja, dus uh, de mannen zijn aangehouden en uh, zijn inmiddels uh, in de verzekering gesteld. Oh, dat wel. Ik denk, in het kasset geworpen. Je kasset en, uh, ja, uh, en ik vind het. tik. Stroom. Ik vind het de laatste tijd uh, uh, Zeg maar, je hoort steeds meer dat politie dingen mensen aanhoudt of staan uh, vind ik ja, is dat nou, wel is de bruning. Ja. Wel. Nee, Dat is goed. Oh, goed. Werk corrigerend naar de omstanders. Maar er staat nu ook bij mij, heel even een kleine afdwaling. Er staat bij mij in, in vlak bij mijn huis staat ja. echt zo'n heel groot lichtbord. Waar de politie reclame maakt ja. om ze te liken op Facebook. Oké. Okay. Dat ik echt ja. dacht van, waarom staat dit hier? Ja, dit is zo... En als er iets verdacht is, moet je 1 en 2 bellen. Okay. En dan melden zij dat weer op Facebook. Like op Facebook. Het is wel heel goedkoop dit, hè? Ja. Het is wel echt een gimmick gewoon een beetje. Nou, Oké, okay, nog even de agenda. Ja, de agenda. Vandaag heb je een, festivari, een festival de safari club. Ayuma Summer Festival. Oh, dat gaat nu wel door. En dat is uh, Zuidstrand 2 en swingstation in de Haven. En wat ook wel leuk is, dat vind ik toch wel heel leuk om even te vertellen... dat onze vriend onze Willem Bruis, die heeft, vandaag heeft hij uh, een programma op het strand... bij het strandtent nummer 12... En, oh, ja. Uh, ja, het is vanaf 4 uur. Dus uh, ik begrijp dat Rob en, uh, en Albert-Jan daar om 2 uh, om, om, om uur uh, beginnen La. ze hier. En dan gaan, daar gaan ze naar het strand of iets dergelijks. Ik weet niet precies. Er is wat te doen op de radio. Ja, het is leuk. Hou de radio aan. Nou, dat is over de Stanfordse berichten. Uh, tijd voor die landenkeuze, ja. zou ik denken. Billy Joel. Billy Joel. Moving on, Anthony's song. Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time If that's what it's all about Mama, if that's moving up Then I'm moving out Joh. Tot ziens. Even hey, verhuisde eindelijk eens. Ook nee? jaarlang bij zijn ouders thuis gewoond deze keer. Billy wel. Deze is speciaal voor mijn zoon. Oké. Okay. <laughs> dat hij eigenlijk ook eens een keer... Hey, moving out, man. Schiet eens op. Ik kan me nog wel herinneren dat mijn ouders... Toen was ik 23 en we gingen tegen zei... Nou ja, je moet toch eens een beetje gaan kijken. Misschien dat je ergens kan wonen. Ook oh, ook helemaal niet over nagedacht. En bij die tijd was mijn... Mijn vriendin, mijn toenmalige nieuw was ook al bij ons in huis getrokken. Want die had thuis ook niet zo'n goede contacten, warme contacten meer met de familie. Die kwam ook bij ons wonen. Toen hadden de gegeven het, zo het nou. Misschien wordt het tijd voor je eigen hutje. Oh. Maar misschien uh. kwam dat door bepaalde geluiden die je maakte. Ja, dat zou nog wel eens kunnen, ja. Ja, sommige geluiden, daar uh, zaten ze dus niet op te wachten. Oh, oh, oh. oh, oh daar oh, had oh, ik zo. het helemaal niet over. Oh, nee, ik dacht je daarop, bedoelde zoiets. Of dacht je ook weer pompende bassen? Ja, ja. was toen wel een discofreak in die tijd, ja. Pompende was hij. Ja, lekker heb je. Het is uh, toebegelezen, februari. Dat is 20,09. De lijn is alweer oké. Okay bevonden met uh, Hotel Hoogland. Dus, jawel. Goedemorgen, het komt daar weer vandaan. Laat je het meer. bij het strand. We uh, stappen op de pietschuiven naartoe. Zeg. Dat is wel weer leuk. Nou, als we het toch over het strand uh, hebben. Ik zag in de Stansfordse krant nog wel een leuk bericht. Namelijk over. Uh, de, het ging over het schoonste strand van Nederland. Het was uh, bij het strandpavioen uh, Thalassa. Dat, dat was gemeld. Heel stoer. En nu heeft uh, Huig Molenaar een machine ontwikkeld. Die fractie van, de, van die kost van de, van de gebroeders Paap... en die maakt dus het strand schoon. En het schijnt sowieso dat er 12 kilometer strand wordt schoongemaakt elke dag. Hè? En dan alleen de vloedlijn, dus niet het hele strand was bijna niet. Te doen, moeten ze natuurlijk allemaal al die bedjes heen. Maar dat is best nog wel een klus. En wij denken dan best wel het valt allemaal wel mee. Maar het schijnt echt gigantische te zijn op het strand. Ja. Ik denk altijd, hoe kan dat ja. nou altijd weer? Terwijl... Neem wat troep mee naar huis. Nee, hey, dat is alweer te veel werk blijkbaar. Wat, wat ik wel fijn vind van hier van het strand. Ik kom ook vrij veel in een wijk naar zee. Ja. En als je daar over het strand in loopt. Dan zijn, zit je je voeten helemaal vol met schelpen. En dat is hier niet. En dat vind ik zo fijn hier. Altijd. Ja, dat is wel fijn. Ik heb ook niks met schelpen. Ja. Maar, ja, en mogen het, ik ook zich het, het strand hier is wel goed schoon. Ja, maar het wordt ook iedere avond of nacht. Wordt het dus door de gemeente heeft een auto geregeld. En die zeeft het zand. Ja, en daardoor zijn de kuilen weg en al die dingen meer. Maar het is ermee, ze moeten gewoon niet zo'n ja. rotje achterlaten. Ja, dat ja het ik snap dat ook nooit. Terwijl er gewoon vuilnisbakken zo staan. Wat is de moeite? Nou, ah, soms mogen er wel ietsje meer vuilnisbakken staan, vind ik zelf. Het hoort er best wel. Uh... Maar heb je wel eens gezegd, ja. door het mulle zand naar zo'n vuilnisbak toegelopen is best een stukje hoor. Ja, daarom. Ze ja. dus er mag er wel eentje wat meer uh, aan ja, Maar ja, maar, zodra het vloed wordt, dan gaat het drijven. Ik, dan krijg je dat gedonder weer. Ik ja, heb, ik, uh, ze hebben een keer een onderzoek gedaan in parkeergarages. Want ja? heel veel parkeergarages hebben heel weinig vuilnisbakken. Moet je maar eens opleveren. En toen hebben ze, zeg maar, parkeergarages waar heel veel vuilnisbakken waren onderzocht. En waar bij alleen bij de ingang, zeg maar, vuilnisbakken. Ja. En die waar alleen bij de ingang vuilnisbakken werd minder vuil op, uh, op de Raar. grond gegooid. Raar, hè? Dan uh, die helemaal vol stond met vuilnisbakken zo. Oké, okay. wat apart. Ja, dat. Ja, uh... ah, dat is toevallig, toevallig. Nou ja, ik heb zelf bij een parkeergarage gewerkt. Ja? Daarom weet ik het onderzoek ook. Ja. En. Uh, ik werkte in verschillende parkeergarages. En het was inderdaad. Degene waar we heel veel vuilnisbakken hadden. Die was altijd. Dat was, ja, heel snel werd dat een beetje een zootje. En de andere parkeergarage. Die had eigenlijk. Nou, die had drie vuilnisbakken in de hele parkeergarage staan. Alleen bij, de, bij de, de liften, zeg maar. Dat was echt wel een nette. Ja, Moeten al die mensen gewoon gescreend worden die daar komen. als we mentaliteit die hebben? Dat wil ik allemaal in kaart brengen. Dat zou beter zijn. Dat ook. Ja? Uh, ja? Ja, er is uh, in Gelsenkirken wordt er een arts aangeklaagd voor nalatigheid. Hij had een 92-jarige vrouw ten onrechte dood verklaard. De, de dame was ernstig ziek hoor, dat wel. En werd in maart zonder hartslag, zonder ademhaling, in haar bed in een verpleeghuis gevonden. Ja. En uh, nou, de familie heeft afscheid genomen, de begrafenisondernemer haalt erop. O, ja, dit en toen werd er... de vrouw wakker in de koelruimte van de begrafenisondernemer en begon te schreeuwen. En s'avonds hoorde de begrafenisondernemer haar geschreeuwd belden als nog een ambulance. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht... waar ze twee dagen later alsnog overleed. Niet alleen naar de ziekte, maar natuurlijk ook een onderkoeling. Nou ja, ik weet het niet. Ja, je viel nu wel in. Maar het feit dat de vrouw uiteindelijk toch stiert... doet niets af aan de aanklacht. En ja, er komt een proces voor de rechtbank van Gelsenkirchen. Wanneer is dat niet bekend? Het is bizar. Maar het is inderdaad je grootste angst... dat je op die manier aan je eind komt. of dat je toch... Moet je je voorstellen dat je, dat je in zo'n begrafenis, hoe heet dat? Mortuarium. Uh, in zo'n pool uh, aan, aan, aan het werk bent en dan hoor je wat. En, ja. dan, en dan gewoon die, man, die die help! Ja. Eng, hè? Uh. Ja. Eerst denk ik: ik wil het niet horen. Maar ja, het schijnt dus ook dat bij, bij bepaalde uh, mensen. dat die dan als ze nou overleden worden, dat ze altijd een. een uh, een touwtje om een teen doen en dan ja, met een belletje. Kuisje, ja, met een belletje. En ja en dat het... was vroeger, ja. met zo'n touwtje naar boven. Ja, naar boven dan kon je je in ieder geval even bellen. Kon van even hallo, ik ben oh, er oh, nog, ja, als nou, je nou, wakker liggen, wordt. Hoor, ik heb er nou geen En daar komt het hele verhaal van zombies en alles en uh, ja, dat tuurlijk. soort dingen vandaan. Dat is ja. Ja. Nou, ja, en er het schijnt in kisten inderdaad soms wel uh, allemaal krassen gevonden te zijn. Dat mensen dan toch wakker Tuurlijk, Natuurlijk, werden. want ja, nu kunnen we dat helemaal goed monitoren. En nog steeds niet helemaal goed blijkbaar. Maar vroeger was het helemaal moeilijk. Dat je dacht van nou, hoor niks. Nou ja, ja. Goed, ja. we hadden net een hele oude plaat van ja. Anthony. Zong natuurlijk van Billy Joel. Zegt man die dan drank en drugs verslaafd Het Ik kan me er nog wel herinneren trouwens dat hij ooit aangereden is door een vrouw. En dat hij gebroken arm had. En dat die vrouw dacht van... Hé, hey, dit is Billy Joel. Mag ik een handtekening? Hij zei, alles voor mijn fans. En terwijl hij een gebroken arm had, heeft hij nog een handtekening gezet. Oh, Kijk, dat is nou, Dat was stoer. best wel een oud plaatje. En dan zou je denken, is dit nog ouder? Zapper Bones heet de band. En we zitten hier aan de kust... Get away from the coast. Nee, juist niet, hè? Ja, maar dat de, de stem een beetje zacht ingemixt is. Waarschijnlijk nog een beetje onzeker. We staan misschien ook met zijn rug naar het publiek. Het heet Zipper Bones, zei de band, en Get Away From The Coast. En dan zou je denken, van, nou ja, dat is surfmuziek. Juist weer niet dan. Dat nodigt dan niet echt uit Maar naar de kust te gaan als ze zingen van Get Away From The Coast. Ja, maar het ligt eraan. Als er geen golven staan, away from the Dan stap je in je Volkswagenbus met je plank bovenop. En dan gooi je haar in een staart. En dan rij je weer terug de stad in. Zoiets. In ik heb er staart. meteen beeld bij. Staart, meestal van die mensen met lang haar laten... zijn van die halve hippies? Met een uitkering? Of ben ik nu heel... Oh, ho. Oh, ho. Oh. Oh, oh, oh. Als, als je zeg nee. maar de gemiddelde server, in ieder geval in Nederland. Ja. Ze is wel hip. Zi, z, ne, zin, de, als je zeg maar op het strand of zo komt. Ja. Het, het zijn allemaal, het is vet grappig. Want dan zie je gewoon. Oh, nu is de werktijd over. Dan ja. komen er dus echt gewoon van die auto's. Vaak ook van die BMW's en zo. Oh. En mensen in pak die dan met hun surfspullen zo richting de. Uh, richting de, de, de Heb ik echt helemaal een fout... Uh, ja, de, in fout Nederland beeld? zijn het heel veel Zijn er kleedkamers naar? Ja, in Wijk en wel, ja. Dat doen ze toch gewoon op strand. Nee, ik, ik, ik ben er vorige wijk, na de storm, ben ik naar Wijk en Zee geweest. En dan kan je halverwege, ja, kan je bij zo'n bunker, nou, kan je het strand op? Dat, dat, li dat, ligt er, dat ligt er dus een beetje aan. Want uh, er zit daar, zeg maar, een soort surfvereniging ding. En daar kun je je omkleden. Ik ben, maar dan moet je wel lid zijn. Ben ik niet. Dus ik sta gewoon op de parkeerplaats... samen met nog een heleboel mensen. Dat hoort ook zo gewoon. Ja, en Zo hoort het ook. Weet dat je is al. ook leuk. Gewoon voor de vrouwen kunnen ze daar ook... geven van gespierde mannen uh, die uh, dat surfen. Mm. Dat is leuk om ja. echt te spotten natuurlijk. Like al, die, al die forensen die, uh, die surfen... en vooral kitesurfen doen veel, uh, voor, veel forensen. Ja. Die, uh, ja, die gaan allemaal netjes in de kleedkamer. Uh, ja. Dat is niet hip natuurlijk. Dat is gewoon, nee, zo hoort het eigenlijk niet. Nee, we willen af ja. en wel wat billen zien met zand. Dat nee, hoort nou, zo. Niet alleen billen. Het is vandaag natuurlijk oh. het gay parade in Amsterdam. Wel shockend in Jeruzalem, daar ja. was natuurlijk ook, ook een, uh, een, een gay parade. En uh, de, die waren echt geschokt. Dat was namelijk de, de idioot Shiha Yuslul. Ik spreek het waarschijnlijk. Uh, Yusl? of zoiets moet je moet uitspreken. Ah ja, Jan de Lul gewoon. Ja, ja wat een Moet hij zijn naam niet doen? Wat een sukkel gewoon. Die heeft tien jaar vastgezeten. omdat hij namelijk al eerder ook mensen heeft beschadigd. met een mes neergestoken. En nu heeft hij dus ook bij de, de gay parade in Jeruzalem. heeft hij om zich heen staan steken met een Deer. groot mes. Weer hè? Hij heeft vastgezeten, kwam drie weken geleden vrij... en nu heeft hij daar weer. Dus ik ben benieuwd of hij in Amsterdam een beetje rustig blijft. Er natuurlijk de afgelopen week wel een bommelding in de beurt. Er was een handgraad geëxploreerd. Waarschijnlijk twee, ze weten ieder geval van één. Eh, waarschijnlijk is daarvoor een paar uur van tevoren nog een handgraad afgegaan. En daar hebben ze een Mercedes, zag ik. Een witte Mercedes, echt een oudje. Een klassieker hebben ze in beslag genomen. Daar zit ook allemaal gat in. Niemand kent die uh, Mercedes. Die gaan ze onderzoeken. Ja, wat is dat nou geweest? Daar wonen helemaal geen criminelen. Allemaal mensen met uh, allemaal gezinnen wonen. Allemaal mensen met kinderen. Dus wat, wat, bij Afrekening zitten ze daar niet op, uh, zitten ze niet op te wachten. Of, uh, daar verwachten ze niet daar? Nee, dat is waar. Dus uh, ik hoop dat het allemaal rustig verloopt het, vandaag. Wat ik ook wel verbazend vind van dat bericht... is dat er in Jeruzalem een Cape pride is. Ja. Ja. ja. Dat vind ik best... Ja, en dat... dit is de orthodoxe ah, jood ook. Hè. Dus dat, is ook, dat geeft er ook wel weer een beetje raar. Ja, hebben heel veel moeite mee. Ja. ja, het is gewoon heel jammer. Maar dat... Ja, ik vind dat... Ja. Dat is wel ja. apart. Toch ja. een beetje. Nou, hoop in, nee, een beetje hoop in de, in de mensheid. dat daar al een Gay Pride right is. Ja, nee. Zo, ja, lekker. jij weet er toch altijd eh. een mooie draai aan te geven. Zo had ik het nog niet bekeken. Goed, straks meer. Eerst. hard times, good times. Heb ik nou Led in te pakken? Nou, het zou zo maar kunnen, maar dat is het niet. Hide and Beast. Vorige week praten we over surfen. en dan krijg je allemaal dit soort muziek, krijg je dan voorschijn. Ik weet niet hoe dat komt. Daar ben ik toch een beetje gevoelig voor? Misschien dus denk... moet je een keer mee surfen. Ja, misschien. Ik, ik heb daar toch altijd wel eens, als ik die verhalen zo hoor, En denk ik aan Peter point break. pointbreaker zit ook nog steeds in mijn hoofd. Komt. Ook elke week weer toch denk van, shit. Dan kan ze ook moeten leren, weet je? Ja, ja misschien maar je je even, leren. Dat is het mooie van deze sport. Je bent nooit te oud om het te leren. Ik kan me nog wel herinneren dat ik ooit een collega had, en die collega was toen in de uh, 60. En die is nu nog gaan windsurfen met zo'n surf, uh, zo'n uh, zeil erop, weet je? Dat is het is natuurlijk heel retro nu. Nou, dan kan het helemaal ja, niet meer. maar het gebeurt nou, toch wel? het, ja, het ja. komt weer op of zo, Vorige, vorige week. Zo, ja. Oh, Het was, uh, nou, ik denk dat er uh, een stuk of 40 weer een windsurfers Oké. Okay. Ten opzichte van, uh, denk ik, 80, 90 uh, kitesurfers. Maar, ja, en gewoon gasten die gewoon salters maakten en alles over de volk. Wat een idee. Super vet. Ja, dus ja, het komt weer in. Mensen durven ja. een oude windsurfplankje met, met no, het dit zijn wein. geen oude windsurf. Nee? Nee, dit is wel allemaal nieuw materiaal. Maar, toch wel. Uh, anders zijn nee. ze weer heel mooier en sterker. Ja. Daar ja. hoef je geen kijk voor te hebben natuurlijk. Wat is dat voor een gekke kijk? Nee, kijk. Is wat anders dan een geit? Houd ze op, zeg gek. Goed, die het is bijna alweer tien uur, dames en heren. Ik wil ja. niet zeggen, maar ik ben helemaal kwijt. Dus ik kijk even naar uh, ja, nou, ik, iemand anders. Uh, we, we hadden net uh, hadden we even de leeftijden... En ik geloof dat jij uh, werd... Uh, ik zou 85 worden. Ja, 100, en drie maanden. Oké, okay, 185. Jij werd 82. En, en ik werd maar 81. Dus hoe kan ja. dit, hoe kan, waar komt dit vandaan, deze cijfers? Nou, kijk, uh, Mark is nog jong. Ja? En omdat hij nog jong is, dan, uh, dan is de levensverwachting lager. Omdat omdat, moet hij lang werken? Je, nee, maar omdat je nog niet... ...bewezen dat je clean bent, en schoon bent... En ...dat je geen ziektes hebt. Want op het moment dat jij gezond 60 haalt... Yeah? ...is de kans groter dat je 90 wordt. Maar als jij pas 20 bent... ...dan is het nog maar de vraag of je gezond je 60 haalt. Dus maar, zo maar ik zag een internetsite waar je dat kon invoeren. of zoiets. Ja. Maar hoe, dan moet je alles invoeren. Moet je ook invoeren. Nee, nee, je hoeft alleen je naam... Uh, niet je naam ...alleen uh, uh, je geslacht in te voeren... ...en uh, hoe oud je aan het eind van dit jaar bent. En dan kijken ze hoeveel verwachtingen je hebt. jouw ja. verwachting is ook iets lager. Maar je bent ook een man. Mannen ja. worden ook minder oud. Ja. En we hadden het vanochtend hadden het erover van hoe zat maar, het in Afrika. En daar zijn, worden ze maar 56 jaar. Ja. En in maar, Rusland, de mannen, ik, ondanks al die drank, worden het toch 62 jaar. Maar ik vind, er worden heel veel dingen niet meegenomen. Zoals nee? hier is een onderzoek geweest. In uh, Amerika hebben ze in de jaren zeventig een groep mensen. Hebben ze, een aantal mensen hebben ze ondervraagd. Uh, en die van hoe ze sociaal zeg maar, met mensen omgingen. En hoe groot een vriendengroep was en alles. En nou blijkt uh, dat uh, mensen die. Uh, die een grote vriendengroep in hun uh, twintige jaren hebben... Ja? dat die ja, ouder worden uh, uh, en dat dat goed voor de gezondheid is. Dus oftewel, als je kind zeg maar heel veel, als hij twintig is... en hij gaat heel veel feesten en heel veel met mensen om en zo... is dat alleen maar goed voor hem. Wordt hij lekker oud? Ja. Kan hij lekker lang doorwerken? Dat, okay. dat is goed. Alleen iets minder met dat drugs en met, uh, met ja. alcohol bezig bent, dan ja. zou het helemaal. kan je helemaal ja, tot maar, de negentig gaan toelopen. Het, het is zelfs, uit onderzoek is zelfs gebleken, dat uh, het... Niet hebben van een, een, een, een grote vriendengroep uh, tijdens je jaren twintig is, is erger dan stevig uh, uh, drankgebruik. Hé? Is slechter voor je gezondheid. Dus als... Stevig drankgebruik, is dat slecht voor... Nee, is minder slecht dan... <lacht> dan, dan dat is... Ja, het gaat over drank, let je even op. <lacht> ja. Anders, daar hoort wijn <lacht> ook bij. Hè? Ja, ik was maar aan het plaatsen. Dus ik, had, ik lette even op, ik hoor drankgebruik, slecht. Nee, juist niet. Het is minder slecht dan, als je, ah. dan dat je geen vrienden hebt. Je kan beter ja. wel drinken. En, en, plezier en dan maken. heel veel vrienden en hebben. Maken en vrienden hebben dan ja. niet drinken en geen vrienden hebben. Oh man, ik heb gisteren zo'n plezier gemaakt. Naar oh Amsterdam, man, ik heb zo ja, ontzettend oh. wel gedronken ook gewoon. Ja, <laughs> nou, dat moet allemaal in kaart worden gebracht. En ik zag vandaag wel, ja, alles wat ook, er worden ook andere dingen in kaart worden gebracht. Stel, bijvoorbeeld ben je lid van de Parkinson Stichting, dan, de fonds. daar uh, geef je geld aan. En dan schijnt dus de gegevens van jou op straat te komen liggen. Die worden verkocht aan oh. andere bedrijven. Oh. Soms ook met toevoegingen, hè. De, bijvoorbeeld, dan heb je Parkinson en dan ben je lid van deze, deze stichting. Je denkt: Nou, weet je, ik heb het zelf ook, ik geef wat extra geld. Dat staat ook bij het adres. Dus als ze jou gaan benaderen voor iets, dan ja. weten ze ook dat jij zelf Parkinson hebt. Dus kunnen ze allerlei producten gaan aanbieden die er ook. De... Oh, dus ja. het, het, het is echt wel wow. heftig hoor. Dit is niet de bedoeling volgens mij. Maar ja, wel weer vette handel. Het schijnt zelf dat bedrijven dat kunnen kopen en dan betalen ze 25 eurocent per keer dat je iemand gaat benaderen. Ja, ja, het is gewoon fout dit, dit, echt ja. zo ontzettend fout dit vak. Nou, ja. laatste plaatje voor 10 uur dames en heren, dan zit het er alweer op. En daar gaan we het weekend in. Is natuurlijk Camelco Ja, leuk plaatje. Go! Oh.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 To make you. We're only here to make you, we're only we to make you, we're only here to we you, alleen go. om je we go, alleen hier voor je go, we gaan er hier om dames en we goed, we ik heb geen idee of de, of de treinen nog rijden en zo. En of, we gaan, of de bomen zijn nou, nou hier en en al, al weggezaagd, zag ik. Waarschijnlijk. Ja. Het is mooi weer, dus ze zullen wel aan het spoor gaan werken. Oh ja, altijd handig. Zeker weten. Nou, we ja. gaan ervan uit dat het gewoon prachtig weer blijft. En uh, we gaan lekker genieten van het mooie weer straks. Ik vind het een heel goed idee. En straks de uur goeiemorgen. wordt live naar het Hoogland. En ik zeg altijd, stap op de fiets. Ga er naartoe en laat je informeren. En dan spreken we elkaar gewoon volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Toepak Leeft. Hoi. Hoi. Hoi! Hoi! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...